3 minuten over de klok van 4 uur op weg naar de nummer 1 van Europa. En misschien nog wel lekkerder op weg naar je weekend. Een droog weekend gaan we tegemoet aan een hoop zonneschijn en weinig wind. Wat wil je nou nog meer? Op weg naar de nummer 1 van Europa en de 21ste jaargang Your Breakdown, aflevering 15 van 15 april 2011. Deze week 17 stijgers, maar 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook dat 3 plaatsen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Na 18 weken doe ik pixel op dat, samen met Jason Drulo en Coming Home. Brianna, What's My Name, na 16 weken en ook 16 weken voor Shakira met Lockha? Snel stijger, komt er straks nog aan. Alexis Jordan met de Happiness gaat 13 plaatsen omhoog. Diddy Dirty Money Coming Home straks van 18 naar 28 en is daarmee de snelste daler. Nadel Rolling in the Deep komt er straks ook nog aan, maar dan niet met Rolling in the Deep, want uh, dat was de langstgenoteerde 18 weken lang al terug te vinden op plek 35. Ze komt er straks nog een keer aan met haar single Set Fire to the Rain. Kijken wij nog even in de schienesboeken op 15 april 1955. De Facebook-keten McDonald's wordt opgericht door de broers McDonald's. 1967, Den Hartog Den de tweede editie van Nederlands enigste Goal, de um -Gold Race. De Volkert van de G, die wordt veroordeeld tot een 18 jaar zelfstraf voor de moord op Pim Fortuyn. Dat was 15 april 2003. In 2011 hoor je Snoop Dogg. Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En snoop Dogg die hoor je samen met David Getha. Ik Snoop no, no. Dat zeg ik. De singleheid heet Sweat. Can you be my doctor? Can you fix me up, can you wipe me down So I can, I can make you give it up, give it up Till you say my name, like a jersey, jersey Shutting down the game, be my head coach So you can, you can, and never take me out Till you can taste the wind, do it again and again Till you say my name, and I've been waiting for some flame.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 I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat you sweat I just wanna make you sweat I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 Vrijdagmiddag 11 minuten over de klok van vieren. De radio staat op CFM. Je luistert naar de Euro Breakdown. Leuk dat je erbij bent. De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag komen ze voorbij. Tussen 3 en 5. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben om te luisteren. Zaterdag doen we het gewoon nog een keer voor je over hoor. Dan tussen 7 en 9. Alles in de herhaling. Even een triviaatje over de Neon Trees. Dat de popband uit Provo komt, wat in Utah ligt, dat weten we wel. Dat ze uit vier leden bestaan, weten we ook wel. 2010 het album Habits, waarop de single Animal van die je net hoorde, dat is ook allemaal wel bekend. Maar waar zijn de vier bandleden nog meer lid van? Naast dat ze dus in de popband niet ontwikkeld zitten, zijn de leden ook lid van... De Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Like Mocht je een keer een triviaantje hebben, dan weet je hem in ieder geval. I in my Misschien wel de luistermuzikant. Ik like so heb helemaal geen zin om meer iets te doen. Bruno Mars en de Lazy Song I'm op 14. So they can teach me how to duggy, cause in my castle ja Lavine en wat de Hell in de 8e week omhoog van 14 naar nummer 11. Kijken wij weer even achterom naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op 20 vonden we Nicole Searchinger en Don't Halt Your Bread vanaf 29 naar 20. Doet ze goed in haar derde week. Milko Sugar en the Fire heen hey na na, na zak het van 16 naar 19 in de 14e week. Snoop Dogg, David Detta, Sweat in de 4e week omhoog van 21 naar 18. Alicia Dixon en Jay Sean Every Little Part of Me staan nu 10 weken in de lijst, zakken van 8 naar 17. Take Dead en The Flood staan 13 weken in de lijst, ook zij zakken wel van 12 naar 16. Neon Trees met Animal blijft zitten op nummer 15 in de 12e week. Bruno Mars' the Lazy Song in de 16e week omhoog van 19 naar 14. Zakken van 9 naar 13 in de 13e week. Martin Solveig Dragonhead en Hello! Katy Perry, Kanye West en E.T. In de achterweek zag het van 10 naar nummer 12. En even Lawine en WTH staan nu 8 weken in de lijst. Van 14 omhoog naar nummer 11. We duiken bij de top 10 in van Europa. We doen dat zometeen gewoon met de nummer 10. Straks gaan we ook nog even kijken naar de Nederlandse top 40. Daar in totaal 4 nieuwe binnenkomers. Maar van 1 binnenkomer zelfs in de top 10. Maar dat zometeen. Hier is Chris Brown. Zijn single heet Yeah, Yeah, Yeah. Zijn nu 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 13. Deze week terug te vinden op nummer 10. Tot meteen het clowns van de hitlijst Nelly en Kelly en de single Gone. En dan... Kijk, stond eens dus nog aan de andere kant van de nummer 10 op nummer 11. Deze week gaan ze dus naar de andere kant, naar nummer 9. Dat alles in de achtste week alweer voor Nelly en Kelly Rowland en de single Gone. Zijn dus goed onderweg. En dat alles in de Euro Breakdown de hitlijst van Europa. Ondertussen alweer bijna half vijf. Tijd om even te gaan kijken naar... Uh... ZFM Westkust weerbericht. Vandaag een rustige lente dag. Flink wat zonneschijn. Het blijft overal in de regio droog. En het waait niet of nauwelijks... Temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder en daalt de temperatuur wat. En dat alles bij een zwakke zuid- tot zuidwestelijke wind. Temperatuur komt in de einde, uiteindelijk uit op een, een, een, een graadje of 6 denk ik. Morgen de dag van Bloemencorso in de Bollestreek. Ook weer heerlijk lenteweer. De zon schijnt weer flink. Met name in de ochtend wel wat wolkenvelden in de regio. Het blijft droog en de waait een zwakke wind die gedurende de dag draait van zuidwest naar noordwest. Temperatuur daardoor stijgt naar een aangename 16 graden. Zondag ook weer schitterend lenteweer. Volop zonneschijn van opkomst tot ondergang. En vanzelfsprekend blijft het de hele dag dan droog. Er waait een zwakke tot matige noord tot noordoostelijke wind. En temperatuur stijgt zelfs naar 17 graden. Maandag ook dan prachtig weer. En blijft nog altijd droog. En wijt een meest matige noordoostelijke wind. Temperatuur dan stijgt naar waarden tussen de 17 en de 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Iver Linge van de ANWB.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 Van Ladies and gentlemen, let's go! De snelste van deze week die was in hand van Alexis Jordan. 13 plaatsen in totaal met haar heerlijke single Happiness. Van 20 omhoog naar 7, dat alles in de vijfde week. I don't want to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 In de lijst van Europa, 11 weken trouwens in de lijst Hij zakt wel van 4 naar die nummer 6 toe En de voorzinger van Alexa Jordan, Happiness Wat gaat zij hard op een gegeven moment, 5 weken in de lijst En omhoog van 20 uh, naar nummer 7 We gaan de top 5 in doen dat met de nummer 5 De Pricetag Jessie J en B.O.B de negende week zakken ze wel twee plaatsen van 3 naar 5 You got shades on you These unbeatable odds. It's like this, man—you can't put a price on the life we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble phone never. Wait and see, our sun is on the, side of the beat. Uh-uh. So we gon' keep everyone moving the beat. So bring that beat. top 5 van de hitlijst van Europa ingegaan en dat doen we met de nummer 5 GCG en de B.O.B. en de price tag. In de negende week zakken ze wel een stukje en wel van 3 naar 5. We gaan even kijken in de Nederlandse Voor Nederland geldt nog een enige echte top 40. Vier nieuwe binnenkomers. Van 3 buiten de top 10 op 39 just can't get enough. The Black Eyed Peas. Marco Borsato, Lang Frans, kom maar op. Kom maar op vrij. Op 33. Don't hold your breath. Nicole Sertinger, op 26. Van top 10 in vinden we de Gregorio's team van Basto. Van 16 omhoog naar 10. 9 blijven staan. Animal van de Neon Trees. Jennifer Lopez en Pitbull. On the Floor gaat omhoog naar nummer 8. Asher met Moore zakt van 4 naar 7. Van 5 zakken naar 6. Born This Way Lady Gaga. Rolling in the Deep. Adele zakt van 3 naar 5. Van 6 omhoog naar 4 gaat de prijstack van Jessie G. En B.O.B. natuurlijk. Op 3 vinden we dan de hoogste binnenkomer. Afscheid van Glennis Grace. Adele zet Fire to the Rain blijft staan op 2. Alex Jordan en Happiness nog steeds de beste plaat in de Nederlands top 40. Voor de tweede week achter elkaar. Ze staat er ondertussen 7 weken in de hitlijst. Ik noemde hem net al. Omhoog van 13 naar nummer 8. Jennifer Lopez en Pitbull. Helemaal in he? om samples van oude platen weer een beetje in een nieuw de zesde week voor on the floor en omhoog van 7 naar nummer 4 Pump it up and back it up like a Tonka truck. Daddy. Vorige week stond zij nog op de tweede plek Rihanna en de single SNM. In de negende week zak ze een plek verder naar beneden, naar uh, nummer 3 dus. En voor Jennifer Lopez, Pitbull, voor in de zesde week omhoog van 7 naar 4. Jesse G, B.O.B. Price tag in de negende week zakken zij van 3 naar nummer 5. Ik heb nog één zitten blijven te gaan, dat is uh, ja, de beste plaats van Europa. Die komt straks al voorbij. Eerst voor jou de nummer 2 van Europa. Van deze dame hebben we vandaag al meer gehoord. Onder andere haar nieuwe single Someone Like You, Nieuw binnen op 39. En natuurlijk over Adele en Set Fire to the Rain. van Europa in handen van Adele. set fire to the rain in de zevende week. Van zes omhoog naar de nummer 2. Waar er it nog één zitten te blijven te gaan. Or H -I de nummer 1 van Lady Gaga blijft zitten waar ze zit. Yeah. Ze is bijna niet meer weg te krijgen vanaf die nummer 1 plek. Yeah, ze zal wel op deze manier geboren zijn of zo. Born This Way in de negende week. Nog steeds de beste plaat in Europa. My mama told me when I Don't be a drag, just be a queen Don't be a drag, just be a queen Share mm. yourself prudence and love your friends So we can rejoice the truth Drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen. your black, white, face show your dissent. You're, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter way. Gay, straight or bi, lesbian, transgender, life, I'm on the right track, baby, ...om weer weg te krijgen van die bovenste plek... ...Lady Gaga en Born This Way... Het is alweer negen weken in de lijst... ...en nog steeds dus bovenaan... ...nu wel op de huid gezeten door Adele... set Fire to the Rain van 6 omhoog naar 2... ...Riena die uh, ja, doet even een stapje achteruit... ...zakt van 2 naar 3... ...Jennifer Lopez en Anne uh, the Flores aan met Pitbull, ...Jesse J en B.O.B. en de Price tag. ...die maken de top 5 weer helemaal compleet... Dat was de lijst voor deze week. Wil je hem nalezen? Hij staat zometeen op www.cfmzandvoort.nl. Straks veel plezier met Jimmy Kedin. Is dat het? It? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Tot zover: het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.